Goedemiddag, ik ben Michelle Veldkamp en dit is het nieuws van NOS op 3. De zomervakantie is voor Nederlanders uit het noorden begonnen. Op de Europese wegen en op Schiphol is het daarom extra druk vandaag. En als je gaat vliegen is het nog best een geregel. Deze man dacht dat hij alles netjes op orde had. Zagreb, vakantie ja, ja was de bedoeling. Maar, maar hoezo? Nou uh, ja... We hadden alle regels gevolgd. Ik ben één keer gevaccineerd. We hadden opgezocht dat het voor 22 dagen geldig is, de termijn en alles. En nu is het opeens veranderd. Dus uh, we mogen omboeken en ik mag een test gaan doen. En een hoop jongeren namen onlangs de Jansen prik... zodat ze direct erna in het vliegtuig konden stappen. Maar dat is er vanaf vandaag niet meer bij. De prik doet namelijk pas na twee weken wat hij moet doen. Je moet nu dus die tijd wachten totdat je een QR-code kunt maken in de Corona check app het was een onrustig nachtje in Arnhem. De politie moest twee keer uitrukken voor een mogelijke schietpartij. Eerst bij een café, later bij een kebabzaak. In het raam van die snacktent is een gat te zien. Volgens Omroep Gelderland werd er geschoten toen twee medewerkers de zaak aan het afsluiten waren. Er is niemand gewond geraakt. Festivals kun je de komende weken wel vergeten. Voor de baas van Lowlands is het nog even nagelbijten, zei hij gisteravond bij op 1. De strengere coronaregels gelden tot in elk geval 13 augustus. Een paar dagen later staat Lowlands op de planning. Ja, en Ja, dan, denk, dan denkt de overheid, hè, ondanks dat we daar heel goed over geïnformeerd hebben... dat we drie dagen de tijd nodig hebben om te openen. En wij denken gewoon van dit is een hele slappe politieke beslissing... Hij wil zo snel mogelijk weten waar hij aan toe is. 23 juli moeten we echt weten uh, wat we gaan zeggen tegen de mensen... tegen uh, die komen, hey. hè, onze gasten, maar ook tegen artiesten, tegen ons personeel. De baas, on on achter onder meer Milkshake en Mysteryland, is ook ontzettend teleurgesteld. Hij spant zelfs een kort geding aan tegen de overheid. Het weer, er komen steeds meer wolken en vooral in het zuiden kunnen flinke buien vallen, soms met onweer. Het is 20 tot 23 graden. Morgen af en toe zon, later kans op een onweersbui en het wordt dan een graad of 22. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland staat bij elkaar zo'n 30 kilometer file. De meeste vertraging komt door werkzaamheden. Het is dus langzaam rijden met 10 minuten op onthoud op de A7. Zaanstad richting Hoorn, tussen Purmerend Noord en Hoorn. Ook op de A7 Herenveen richting Hoorn bij Den Oever. En op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... door werkzaamheden bij Knoopend Velzen bijna 10 minuten. Op de A44 Amstel Den Haag bij de afrit Noordwijkerhout... 2 kilometer met 10 minuten op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in, zin in Zandvoort is zin in ZFM. Bet nu zandvoort uit Zandvoort. We leeft de tijd van de leer.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 Been so young now. naar leuken zoeken voor mijn staat. bij nee, de verwarming weer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 En geen walk in de lucht en geen pootje in het riet en geen auto op de weg. Want die had je toen nog niet. Tijd. Iedereen die was een heer. Ja, iedereen was heel beschaamd. Ja, want er was nog geen verkeer.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 Elke morgen, half tegen, komen wij Katinka tegen. Rode muts en blonde lok, elk truitje, blauwe rok. Maar ze trippelt wijgen als er maar. Daarom zingen alle jongens haar verlangen taak. Kleine toketten Katinka, kijk nou eens een keertje om. Sneek over je schouder. Je ma ziet de tot in de dus komt, Kleine poeketten Katinka Ben je verlegen misschien We willen zo graag nog hier leven Een glim van je Wipneusje zien Elke morgen Zon of regen Komen wij Katinka tegen je stiktak op de stoep Korte rok met nauwe kop, maar haar blik verraadt geen nee of ja. Daarom zingen de jongens haar verlangen taan. Kleine kokette katinka, kijk nou eens een keertje om. Stiekemjes over je schouder, je ma ziet het toch eens schop. Kleine kokette katinka, ben je verlegen misschien? Willen, zo graag toch hier leven. Een glimp van je wil, neusje zien. De Katinka, kijk nou eens een keertje om, stiekemjes over je schouder. Je ma ziet het wel niet dus komt, Kleden kokette Katinka, ben je verliefd misschien? We willen zo graag nog weer leven, een glimp van je lipdusje zien. La la. and it for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 In wie hebben wij jou gezien? Jij was toen maar amper negen jaar, je had blok.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 Een onontbeerlijk maar heerlijk geurig kopje koffie, nostalgie en melancholie. Wonen en we zagen het meteen. Jenever houdt dit baasje op de been. Want al op vroege leeftijd stond hij voor de keus. tussen een mooie blauwe knoop of rode neus. Hij heeft bewust toen voor laatste maar gekozen en heeft gedacht dat gaat wel goed zolang het duurt. Maar nu behoort hij tot het volk der matelozen en als hij dronken.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 Charme Beson Is Als wijn op de zon, Middellandse Zee, die herkend wordt door Rome. Die nog nooit voldoende haar charme gezongen. Duizend the moon Samen met Leen Jongewaard met mijn opa. En daarvoor hoorde u Anita Berry, het Middellandse Zee. CFM Zandvoort, lokaal nummer 5 de badplaats Zandvoort. De volgende dame is Mieke Telkamp, pseudoniem van Maria Berendina Johanna naar Mieke Telgekamp. Geboren in Oldenzaal op 14 juni 1934.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 Vroeg hoe dat kwam verklikte je hem niet, maar aan oma die alleen was bracht hij dagelijks een bezoek. Dat was hij die's hart van goud was, dat was Jackie van de hoek. Ik denk nog vaak aan kleine Jack groot in het kattenkwart, als kuik de buurt en onze straat spijbelaar altijd klaar voor het kapp van een Koek een ruit kapot dat was een schot van Sjaki van de Koek. En ieder ging zijn eigen weg en Shaky.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 Dat was een schot van Sjaakie van de Hoek. Een ruit kapot. Dat was een schot van Shaky van de Hoek. En dat was Corrie van der Bos met Sjaakie van de Hoek. Daarvoor hoorde u Wim Zonenveld met Poen, Poen, Poen, Poen.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 Met het tootootje, met het tootootje gebeurde hier midden in de stad Met het tootootje, met het tootootje Met het tootootje En ik zei nog, laten we even wachten, We kunnen er dus zo niet door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 met de teuteutje, to met de teuteutje, to gebeurt hier midden in de stad. Met de teuteutje, to met de teuteutje, to met de teuteutje. To